Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Papandreou wil onder meer ambtenaren die in de fout gaan beter kunnen aanpakken... ...de fondsenwerving van politieke partijen en kandidaten transparanter maken... ...en een hervorming van het kiesstelsel. Het Griekse parlement is vandaag begonnen aan een drie dagen durend debat... ...over een vergaand bezuinigingspakket. De maatregelen zijn nodig om te voldoen aan de strenge eisen van de EU en het IMF... Vanavond vergaderen de ministers van Financiën van de Eurozone over een nieuwe noodlening aan Griekenland. Het bedrag ligt in de orde van grootte van de 110 moet gaan beter kunnen aanpakken en een hervorming van het kiesstelsel. Het Griekse parlement is vandaag begonnen aan een drie dagen durend debat over een vergaand bezuinigingspakket. Vanavond vergaderen de ministers van Financiën van de Eurozone over een nieuwe noodlening aan Griekenland. De Amerikaanse minister van Defensie Gates heeft bevestigd dat er wordt onderhandeld met de Taliban in Afghanistan. Volgens Gates gaat het om voorbereidend overleg. Voorlopig gaat het, nog niet om, gaat het nog om zeer inleidende gesprekken, zei hij tegen CNN. Gates denkt dat het nog zeker tot de winter zal duren voordat de gesprekken iets opleveren. De Amerikanen eisen onder meer van de Taliban dat die zich volledig losmaken van de terreurgroep Al-Qaeda. De IKEA-vestiging in Delft is vanmiddag ontruimd na de vondst van een verdacht pakketje. De politie heeft de omgeving afgezet, daar zijn speurhonden en een explosieve team ingezet. Bij IKEA zijn de laatste tijd in verschillende Europese landen incidenten geweest. Gisteravond drukte de politie nog uit bij IKEA in Groningen, maar daar bleek het om een valse bommelding te gaan. De ronde van Zwitserland is gewonnen door de Amerikaanse wielrenner Levi Leipheimer. In de afsluitende tijdrit verdrong hij de Italiaan Kunigo van de koppositie. Het verschil in het eindklassement was 4 seconden. Derde werd de Nederlander Steven Kruiswijk die donderdag de zesde etappe won. Ook Bauke Mollema en Laurens ten Dam eindigden in de top 10. Het weer, vanavond vooral in de zuidelijke helft nog buien. Vannacht verdwijnen die grotendeels... Bent u al BNR? Nee?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 Op de A13 tussen Rotterdam en Den Haag staat in beide richtingen file bij Delft. De politie heeft daar een verdacht pakketje gevonden bij Ikea en daardoor is in beide richtingen de op en de afdicht dicht. Tot zover de verkeersinformatie. Zandvoort heeft het en jij beleeft het. Z Zandvoort en zomerhits. ZFM. Dit is de zomer van ZFM met nu entertainment for you.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 de hollandse nieuwe ging het hebben ja we hebben jullie vorige keren over gehad maar ik wil ben benieuwd toch wel waar jullie toen over hadden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 Ja, interview Radio ja. Valencia. Optreden ja, in België. België, België ja, ah, te gek. Ja. Zondag is dat? Ja. Interview Optimaal FM. Ja, dus dan gaan we daarheen. Oké, okay, en dan nou, gaan in Amsterdam. Op het Amsterdam Festival. Dat is dus ook zondag. Kan je daar nog heen? Zijn er nog kaartjes voor? Ik zou het niet oh, weet weten. Oké, okay. dan gaan we even <laughs> Sorry. uitzoeken. Sorry. Dat gaan we gewoon uitzoeken, inderdaad. Sascha, ja, je, je bent nu in het traject van je nieuwe single promoten. Maar heb je al stiekem een idee voor, de, de, voor het volgende?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 Is, wil ik daar wel de tijd voor? Ja, ja, dus oké. Okay. Alles op zijn tijd. Nou, mooi. Um, nou, even alle, alles even, even een beetje spammen. Je twitter nog een keertje. Hé, lekkers. edsachabrowers.nl. Je website. www.sasjabrouwers.nl En uh, nou ja, je single gaan wij sowieso veel vaker draaien. Ik denk nog dat deze uitzending sowieso nog wel een keertje. Komt en dan lekker. gaan we elke week een uh, aantal keer laten horen. Dus dat ik komt heb wel een vraag. Je mag ja. dat. Ja, lang leven twitteren, want ja. Dini, die vraagt een plaatje aan. Oh, toch? En uh, ik wil dat eigenlijk wel voor de doen. Vraag je even een plaatje voor me aan. Misschien hebben hun wel wat van lieve Danny Nicolai. En omdat ik hoor dat hij vorige week een interview hier had, vraag ik me af of je niet een liedje van hem hebt. Gaan we opzoeken, gaan we draaien. Speciaal verder. voor Dini. Komt goed. Het hoeft voor niet, want die blijft wel luisteren. Oké. Okay. <laughs> nee, Dini, Dini, we gaan het beloven, die komt er niet. Ja, we het gaan een nieuwe hem single. Zeker voor Dini draaien.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 optreden van mij. Leuk actie. Ja, leuk, ik vind actie. hem. Ja, het heeft, uh, mijn uh, schatje heeft dat bedacht. En ik vond hem eigenlijk, uh, eigenlijk wel heel goed. Maar uh, ik hoop dat de mensen er ook gehoor aan gaan geven. Ja. Dus sasjebrouwers.nl ja. Top. Ja. Nou, Sasje, hartstikke bedankt. Jullie bedankt voor ja, het komen de tijd. naar de studio. Helemaal te gek. En uh, zoals zo zei, we gaan hem vaker draaien. En het komt helemaal goed, denk ik. Ah, jullie horen hem iedere dag door de jingles, hè? Kijk. Huh? Ja, ja, <laughs> ja, ja, ja de jingles. Het ja. de jingles van jullie oh, ja. gezongen. Ja, ja. Ja, top. Hé, <laughs> hey, dankjewel, hè. ook, oh. dankjewel. We get in Every night when that moon is FM FEMO 106.9 is Sun Jay John Ford and Somos C C Mart de Toluca está especializado en la elaboración de SPM Tilo, pero también se fabrica por un config de pequeñas empresas familiares en varias partes del país. Hay una variedad de prestaciones del país rojo llamado así, boludo la mosca en el polizo. Hola, supermercado de la bancos por aquí. Let's get Spanish Get Spanish Get Spanish, get Spanish, get Spanish okay. Hola, supermercado De la bancos por aquí Let's get Spanish Get Spanish Get Spanish Get Spanish, okay. Pren, pren, el o no Pren, pren, hola, si Hola, di D, het is bang, jat weg. Ik bestand met geen bingo. Ik krijg niks, ik zeg je nog tango. Bitch niks, je nog hier. Hangen met mensen schitter. Hier hele spanse truk, dones ta midi neder. Ben af, nog je zegt tot ziens. Het verliefde lukt, nooit frinds. Los chalechitos, ones ta remitos. No, oh. costa del sol. Los chalechitos, ones ta hola supermercado de la bancos oh. por aquí let's get fair spanish gets spanish. fair get spanish on, spanish on hola supermercado de la bancos oh. por aquí let's get fair spanish. Get spanish. Get spanish. Get spanish on, get spanish on claro que sí claro que no los jóvenes más chulo de Spanso wordt sowieso voor die hoze Jolietse Bucadillo con Manchejo, dat is van Bagejo. En Anos del Diablo, dat is the costa that de is is the costa El de eso That Anos del Diablo, dat is de costa de eso Yo quiero esnifar yo quiero vomitar, yo quiero comer up. Dus ben Los cojo, ben está genitos Costa del Sol Vos herstelligitos maandagitos Costa del Hola supermercado de la bancos por aquí let's get spent it's fancy show it's hola supermercado de la bancos por aquí let's get spent it's fancy show it's fancy hola supermercado de la bancos por aquí let's get spent it's fancy show it's show hola supermercado de la bancos por aquí let's get spent it's fancy show It's been shown the move Yes, this is a hero I'm afraid of them Should they usually sing to the only stage In a round town With music, make this music Let's go crazy Do a song Oh my god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 we, we hadden een, iets uh, Ja, we hadden een belofte gedaan en uh, belofte maakt schuld. <lacht> nee hoor, we <lacht> doen het met alle liefde voor een fan van Sascha. Hè? Ja. Het was Dini toch? Dini, klopt. Ja, speciaal Vorige Dini. week nog hier in de uitzending, Danny Nicolai. En die was ze ook graag horen en uh, doen we meteen zijn nieuwe single. Speciaal voor Dini. Voor Dini en, dit, uh, en die heet Nee. Nee. <lacht> Brandende vlaag, is het al voor vandaag? Hey Roy, hoe heet het nummer ook alweer? Geen idee. FM. CFM. Zandvoort.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 Funky Baby stond op de album van uh, Sam Sparrow. En dit is lekker hoor. Zwingen allemaal even mee met <laughs> me. no, uh, no, no. oh, Cling War. And now you need to set me free, come on me free. You yeah, see, I went outside to take a stroll, and when I came back, I had ten missed oh, from you. Ooh. Like when you're walking down the street, doing what you do, and you're to to you step into some gum stuff that's on your shoe. Oh, that reminds me of you. Oh, you must have thought I was a snack because you're sticking to me like cling wrap. Like Cause you're thinking of me like cling like rap. me. Yeah, excuse me, excuse me. You must have thought you were my wife. Because you're trying to run my life No, no, no, no, no, no, no, no, no You're causing me a lot of strife I'm in the cut you off, they let me get my knife mm -hmm. I think where's my knife? Where's my knife? You see, I got enough friends that can fill suck up, give me some room And just relax the fuck up Whoa, whoa, whoa. I like to washin' your clothes at the laundromat And you pull them out the dry and they stick like static Ooh, that's what you do do do do do You must have thought I was your snack Because you're stickin' me like cling ride Oh, you thought I was your snack Because you're stickin' a me like cling right like when you're in it, Cause wires. I need you like I need this Space, spare tires It's always oh, going i'm jump I'll see you lying into it looks Yeah, it's uh, uh, the clay Showbiz-nieuws met popstar Henry. Oh, wat is oh, een hele grote Het, het showbiz-nieuws met popstar Henry. En het is er weer tijd voor Goedemiddag Henry. Goedemiddag, goedemiddag. goedemiddag. Hoe gaat het? Ja, het is goed meer het weer ja de ja. zon begint met begint met schijnen dus het, het komt heel goed uit ja ik heb het goed uit we hebben hier hier ook een paar flinke buien gehad maar we uit, dus... kijk, het ziet er al weer uit kijk top kijk dat is lekker Hoi. wordt het ja, een barbecue ja. of uh, is dat nog een <laughs> beetje te koud daarvoor nou, uh, de barbecue wordt het vandaag denk ik niet de nee. <laughs> pakje is bijna weggewaaid. En dus, uh, oh. uh, ik moet ik Vanavond jury. Ik zit in de jury bij, uh, bij een talentjacht in Nergermond. Dus Oké, okay, ook oh, te gek. Leuk, leuk. Dus dat dus doen we, hè? Nou, we gaan beginnen. Wat is er gebeurd op Showbiznieuwsgebied? nieuwsgebied? Nou ja, goed. Uh, we hebben natuurlijk allemaal gezien dat Gwyneth uh, Grace uh, op dit moment uh, gewoon ontzettend goed bezig ja. is uh, met haar carrière. Zeker. Uh, en gezegd, ik vind het ook wel. En uh, ja, ze zegt dat het ook uh, haar doel is om binnen twee jaar een tweede kindje te krijgen. Dus ja, als je daaraan denkt, uh, dan, dan gaat we het gewoon goed met je. Nou, dan mag ze aan de bak hoor. Dat zou best, wel, zou best wel lukken, denk ik, hè. <totototie> dus, <tototie> met, met, met Mo's zou het wel goed gaan, denk ik, dan nou, toch. Hè? Maar Roy, zit je naar nou jezelf te wijzen, of niet? <tototie> nee. <totie> <totie> nou, is, nou, nou, nou, ik heb dat het was natuurlijk een beetje rotgeschokt, want gisteren was er een kleine aanrijding gehad toen een vrachtwagen achter je auto Oké. Okay. Dus, uh, ja, we was net naar het management toe, op weg naar een opbrek, toen het in, in een video ging, dat een beetje mis. Dus, uh, maar gelukkig is iedereen op, opvoreerd gebleven, dus een klein beetje, ja, kan gebeuren natuurlijk, hè. Ja, ja natuurlijk. Gelukkig. Ja, goed jongens, en dan uh, ja, natuurlijk ook het uh, concert uh dat is afgelast, hè? Ja, door het weer, toch? Ja, het is en niet te geloven. Dus nou ja. als, als je kijkt, op een gegeven moment ook best flinke windslagen bij, hoor. En uh, ik denk dat uh, de burgemeester daardoor heeft besloten om het uh, niet door te laten gaan. Verband dus, met, uh, met de veiligheid van, uh, van, van het publiek natuurlijk, hè? Ja, jammer zeg. Want het is een heel, echt een heel leuk festival in Zeeland, aan de, aan de zee. Maar ja, uh, uh, wat, wat gaat er nu gebeuren? Stel, je hebt een kaartje gekocht. Wat gaat er daarmee gebeuren dan? Nou, ik heb begrepen dat ze de site vanaf, uh, op de site is dat www.concertfc.nl uh, vanaf zonder te zien hoe de bezoekers hun geld terug kunnen krijgen. Oké, okay, ja, oké. Okay. Dus uh, en er waren toch iets van 40.000 bezoekers die daarop afkwamen. Ja. Dus uh, en de kaartjes kosten voor een, week een 50 euro en een dagkaartje kost 30 euro. Oké. Okay. Dus uh, het zou vandaag tot uh, uh, naam in de dag duren. Maar de mensen kunnen hier geld terugkrijgen. En op de site staat precies hoe ze dat terug kunnen krijgen. Dus dat is okay. dus, uh, morgen geld. Tjing, Ja, jammer. Maar we hebben sowieso dat festival... Uh,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 het zei zo, zeker. Ja, goed. En natuurlijk, ja, ja. Zullen we eventjes kijken weer even terugblikkende op uh, X-Factor. Um, ja, eigenlijk moet de X-Factor zich allemaal weer vergeten. Want we moeten gewoon praten over uh, de artiest Rocelle. Ja. Ja, die is zomer op één binnengekomen met No Air. Kijk. En binnen één week al goud. En um, uh, ja, dan gisteren binnengekomen op nummer één. Dat heb je het goed gedaan, dacht ik. En haar uh, eigen geschreven nummer... Uh, Even kijken, kunnen we heten, of ik heb een schaal. Strong. Uh, strong, exact. Ja, die geschreven staat op nummer 6 in de uh, single top 100. Ja, als ik eerlijk ben, vind ik Strong nog een beter liedje. Ja, <laughs> ik denk dat het met jou eens is. Wat ja, hè? Ik vond dat nummer ook, eigen nummer, dat is nieuw. Het komt gelijk al goed. Ik vind dat je dan, daar heb je gewoon twee hits, op je in de top 100 staan. Ja, ja, ja, ja. ja. Ja, in ieder geval zaterdag 25 juni. Dan uh, wordt de Fans een X Factor Experience georganiseerd in studio 21 op het Media Mediapark, in Oversem En uh, daarin zal ook Rochelle samen met het Lusjes, Rolf Simran uh, en mijn optreden al Dus uh, okay. als we er naartoe willen, 25 juni. Oké, okay. nou wie weet. We moeten even kijken op de site of zo. En dan moet je nog even iets anders. Uh, Susan Boyle, die ken misschien nog wel van, die heeft uh, in 2009 heeft zij uh, uh, Britney Scott Talent, uh, ze gewonnen. Ja. Yeah. Die zat een eigen musical kijken. Oké, oh, oké. Okay. Okay. Dus ja, dat is eigenlijk het sprookje van, de dus een mooi natuurlijk, van, uh, van Lelykentje tot, tot Wereldster. Ja. Yeah. Dus, uh, maar tot ieder geval, het speelt er zelf niet mee, maar het wordt een werk tot een muzikale show, dus dat is wat de BBC ook gemeld heeft, dus uh, ja, ik ben benieuwd. Ja, oké. Okay. Dus trouwens zelf ook, ik heb nooit dromen dat dit mijn levensverhaal ooit een theater zou halen, dus er is zoveel gebeurd afgelopen twee jaar, ik hoop dat de mensen van de show gaan genieten, dus ja, ik vind het er ook wel. Koudt ja, ze heeft ook, ze, ze heeft ook een van de best verkochte albums wereldwijd, aller tijden, ge, ge, gehad, met een nieuw ja, eerste album. Het is echt eh, onwaarschijnlijk wat ze momenteel gedaan heeft, dus... Uh... Ja, goed, uh, je zien we het anders, toch? Ja. Eh? Goed, ja, dan hebben we natuurlijk, uh, we hebben straks over over Anouk gehad, die zou optreden. Hij heeft gisteren. Ja. Op het actie. Ja, en, uh, en natuurlijk ook een beetje minder uh, leuke dingen verteld over uh, Nederlandse artiesten. Ja, ik ja. hoorde het. Over Jim, ja. hè? Ja, over Jim en Ilse de Lange, hè? <truimt> ja, inderdaad, over Jim. Ja. Uh, en zo, dat schrijfschild hier ook weer in. En ik ook een nummer van Jim schrijven, en ook uh, trippen. ik begon over te gaan. Ik ik een nummer horen van Zumbakum Ja dan denk ik van Ja als je dit soort dingen gaat schrijven Dan moet je toch eens ophouden met, uh, met, met, met Met die sigaretten met, met die hiet erin roken Want daardoor raakt die eens een beetje beneveld hè? Ja. Dit is er haar zeggen. Ik denk dat het anders is Ik denk dat ze gewoon een beetje aandacht wil En dat ze, de, dat ze Hier krijgt ze wel weer nieuws En uh, ze krijgt weer aandacht En mensen zeggen ah ik ben er met de een Sommigen zeggen ik ben er niet met de eens En zo krijgt ze toch weer de aandacht Of ze is het gewoon jaloers nou, ja, dat denk ik niet. Ja, dit is, is natuurlijk een beetje zielig hè Ja, dat even zo wat iemand ook, wat ze ook gedaan heeft. Hij is ook helemaal geen is van lang, hè. Ja. Heeft, uh, heel lang als de he. Ah, ja. Die heeft voor heel zoolang de ATVS heeft in de kolombak gehoord. Ja. En daar heeft ze een foto van gemaakt en hij heeft hem gezegd: stop met het sturen van rotzooi. <laughs> ik had het op een gegeven moment toch hoger in mijn vrouw hebben staan. Maar als je dit ding gaat zeggen, dan denk ik dat je ergens een steekje nog hebt zitten. Ja. <laughs> dus dat zijn dingen schrijf je niet over, over met de muziekanten. Oh. Ah, ik ga even een hoesbui van... Ik hoor het, ik hoor het. Ja. Ze net ja. dus even een rook hier dus. Uh, <laughs> oh ja, ja, ja. ja, ja, ja. Ook hier ook met Piet uh, erin zeker. <laughs> ja, precies. Maar ja. ja. precies. Waarom Annoek het, uh, <laughs> ja, het nou gedaan heeft. Het is voor mij een compleet raadsel. Ze dus heeft het niet nodig. Ze moeten bij zichzelf blijven. En kritiek leveren op anderen is heel makkelijk. Uh, en, er zijn mensen die houden het niet van Anouk. Er zijn mensen die houden niet van heel zo langer. Dat ze je altijd blijven houden. En uh, ja. dus dat je op een gegeven moment de mensen die, die wel van je houden, dat je die ook niet heen verzamelt. Ja, ja, ja. Nou op een gegeven moment het goed mee doet. En um, voor de rest moet je afblijven. Ja, nee heb je gelijk. Hè. Dus je mag niet wat kritiek leveren, maar wel respect, respect, respect voor natuurlijk. Zo. Nou, gaat lekker oh, door. Gaat lekker, Henry. Het gaat echt goed aan mij hier. <laughs> Neem een glaasje water. <laughs> Ik wil oh, genoeg. Nee. Het gaat zich goed, het gaat er goed. Ja, dan hebben we natuurlijk 1200 uh, stijgen. Ja, Ja, ja daar moeder is we een keertje opgepakt. Oh, weer? weer. Hoe vaak is het nou gebeurd? Och, och, och ach, ach, ach, 84 keer geloof ik. Jongen, jongen, jongen. Jonge. Ja. ja, jongens, het gaat ik zijn, je moet maar een hobby hebben. Nou, bij hun is het echt een, ho echt een hobby geworden, hè? Sch, jonge, ja, ik, ik, ik, heb, ik heb gehoord dat ze er boek van willen maken. Dus. <laughs> ja, dat uh, geloof ja. ik best. Maar uh, ja, ze is niet al opgepakt en ze loopt nou het risico om drie maanden achter de trein te worden gezet. Ja. Oh, en dan heb ik dus. En ze is zelfs een keertje een veroordeeld uh, voor. Uh, van winkelvuurstal. Dus dit zal op een gegeven moment toch wel verregaande consequenties hebben, zoals het heet. Ja, Ja. Maar straks oh, Tyrol in de cel. Oh, oh Tyrol in de cel. <laughs> ja, echt ongelooflijk. Ja, goed jongens. En, ja, ik hoor dat ik, dat ik moet uh, plaatsen nemen achter de, achter de jurytafel. Dus ik moet weer uh, aan de slag hier. Nou, te gek. Uh, ja. Maar in ieder geval nog één keer. Uh, in ieder geval de, de, de tros die uh, stappen tegen geen feil wow. We hebben natuurlijk weer een participatie gemaakt. Een fotocollage gemaakt van uh, Ron Bossard. Ja. En we uh, hebben als afgebeurden. Als zijn als Adder, Adderfonte, Napoleon, Ossal en Bindlade. soort van de Gestapo. Ja, <laughs> hallo, hallo. Ja, goed. En zo kunnen we natuurlijk weer even doorgaan. Hè? Ja, nou ja. Als ik eerlijk ben. Ik vind... Uh, romborst het Ron een beetje... Ja, hoe zeg je dat? Een beetje kleinserig. Hij wordt afgebeeld ja, ja. als Mladic. Ja. En... Ja. Wat is daar nou... Ja, ik snap, uh, wa, ik snap natuurlijk dat wat, wat hij dat niet leuk vindt. Maar hij is zelf altijd zo vrolijk en uh, dit met die kinderen en dat. En dan maakt ja. hij op zo'n punt maakt hij zo, zo, punt, maakt nou, zo ik, moeilijk. Uh, en dan heb je, natuurlijk, heb je natuurlijk geen stijl die dat alleen maar ex, extra erg maakt. Ja, uiteraard. Die gaan we verder uit, uit, uitbelichten natuurlijk. Als hij dit niet had gedaan, was dat ook niet gebeurd. Ja, het is natuurlijk zo dat als je als ja, je afgebeeld wordt als Vladic en dat is een van die ze pas gepakt hebben, ja. ken, ken hem dat kan ik er nog wel Ja, tuurlijk. Uh, maar als je afgebeeld wordt als Napoleon of zo, of als, nou ja, goed, het zal wel, maar ja. dan moet je wel lachen toch? Daar heb je niet zoveel moeite mee. Maar het is nu wel een feit dat uh, de Tossi niet wel nu stap overweegt tegen geen staat. dus ik denk dat we moeten gaat lopen in ieder geval. Ja, maar nee, we wachten het af. We wachten het gewoon af, jongens. ja. Ik zou het middag om jullie een ontzettend fijn weekend wensen. Niet te veel uh, regen en windburen in Zandvoort. Nee, is niet zo. Blijf straks. straks natuurlijk ook een heel fijn weekend. En we probeer wel lekker wat de barbecue als de kans krijgt, tussen bij u door. En dan uh, proberen we vol volgende week in ieder geval mooi weer mee te nemen. Nou, te gek. Henry, hartstikke bedankt. Graag gedaan. Ja. En, uh, allemaal uh, toe toe. En uh, ja, tot binnenkort in Zandvoort ook. hè? Hey, uh, veel plezier bij uh, je bij lidschap En we spreken je volgende week. Afgesproken, jongens. Oké. Okay. Oké, okay, bye bye. Hoi. Oh,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 Dan moeten we Ali bellen. Dus we gaan uh, ik laat hem even uh, horen en dan je, kunnen jullie even kijken of je wat vindt. Ja? Yes. Hier is hij dan Alibay Brace en een nieuwe single Summertime. Er lezen en moeder is aan het zweven de ik voel briesje. Kom we gaan dansen op ons favoriete liedje. Je bent zo aantrekkelijk, ik wil je hebben. Ik vind je mooi, vind je o oh, zo lekker dit. Is wat de mensen bedoelen, wanneer ze zwijgen, zeggen ik make jacken mijn lippen en voeten. Ik ben bij, zodat ik heb je liefje met de zon. lekker bronsbakken Het zijn de dingen die me trots maken Wanneer die zonestralen comfortabel Maar voormatig gezond laten verschijnen Geef de je aan. uit ben mij Laat ik heb je liefje, mijn zon Je schijnt Schittert vast de ster It does this thing Wat vinden jullie ervan? Ik vind het een lekker nummer. Het is een lekker nummer, Een lekker zomersplaatje. Lekker plaatje, hè? Ja. En dat betekent dat het echt bij midzomernacht wordt. De nieuwe Ali B en uh, Bray Summertime is... Um, ja, goed gekeurd hè? Ja, ja. goedgekeurd, vaker. Zeg, uh, voor maken. Uh, <laughs> maken. maken het of kraken. Het is allemaal een andere radio station. Oh. Hey, We gaan nog even kort het programma doornemen van het, midzomer, uh, het midzomerfestival natuurlijk hier in Zandvoort. Uh, Bucket Wheat staat op het middenhalte straat. Nee, Bucketweed. sorry ja. heb je helemaal gelijk in. Dan hebben we Too Hot to Handle. Op het dorpsplein Johnny Wiener en de schnitzels eind en haltestraat halte straat. Dan hebben we de Veronica Drive-in Show Gasthuisplein en de cozy Cannon Band. Op het kerkplein.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 Even onderbrekers dus een goede avond.